Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Rusland gaat de helft minder gaspompen naar Duitsland. Vanaf woensdag stroomt er nog maar zo'n 20% door de Nord Stream 1. Volgens het bedrijf Gazprom is er een spoedreparatie nodig aan de pijp. Duitsland denkt dat het een smoes is van de Russen om Europa onder druk te zetten. Zegt correspondent Charlotte Waiers. Duitsland zien ze Rusland inmiddels ook echt als een onbetrouwbare gasleverancier. En minister Habik van Economische Zaken die heeft vanavond gereageerd. Die zegt, Poetin speelt hier gewoon een perfiele spel. Juist bedoeld om de gasprijs nog verder op te drijven. En bedoeld om de onzekerheid zo lang mogelijk te laten duren. Zodat misschien wel mensen gaan twijfelen aan de sancties tegen Rusland. Land en twijfelen aan de steun voor Oekraïne. Morgen komen de Europese energieministers bij elkaar. Dan gaan ze bespreken hoe de EU zonder Russisch gas de winter door kan komen. Opnieuw grensoverschrijdend gedrag bij het Amsterdam Studentenkoor. Bij een feest gisteren hielden mannelijke leden speeches... waarin ze bijvoorbeeld zeiden... vrouwen zijn niks en niks meer dan een hoer. En dat Tientallen vrouwelijke studenten hebben een boze brief naar het bestuur gestuurd... die zegt dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Vorig jaar werd het koor nog op de vingers getikt... door universiteiten en de hogeschool in Amsterdam. Een man in Canada heeft vier dakloze mensen neergeschoten. Dat gebeurt gebeurde op verschillende plekken in de stad Langley, vlakbij Vancouver. Twee mensen zijn overleden. De andere twee zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader is door de politie doodgeschoten. En deze man heeft nu ook zijn eigen fossiel. Een adult elephant must find up to 200 kilos of food each and every day if it's not to starve. David Adam die je misschien wel kent van dit soort populaire natuurdocus, een fossiel van een van de oudste zeeroofdieren is nu naar hem vernoemd. Aurora lumina atamborigi heet hij. Het is trouwens niet de eerste keer dat hij iets de naam Edinburgh krijgt. Inmiddels zijn er zo'n 40 diersoorten naar hem vernoemd. Het weer herrende wolken met plaatselijke kans op een bui, met ook onweer. Het is zo'n 15 tot 20 graden. Morgen eerst buien, later gaat de zon schijnen. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Zin in zon. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. ...aflevering van mijn hard rock en heavy metal gespecialiseerde, gespecialiseerde programma Player. Vanavond mag ik jullie de komende twee uur weer voorzien... van de beste en hardste metal-nummers ooit gemaakt. En uh, vanavond behandel ik ook weer een heel ander thema. Of elke week behandel ik natuurlijk weer een heel ander thema. Uh, we zitten alweer in de vierde week van juli... dus heb ik vanavond weer al uh, het laatste zomergerelateerde thema voor jullie. En zoals jullie net van Metallica met Whiskey in the Jar hebben kunnen horen... gaan jullie twee uur lang de grote, selecties, uh, grote selectie stevige nummers met het onderwerp alcohol horen. We lusten met deze warme dagen natuurlijk allemaal wel een lekkere koude gele rakker een wijntje of wat sterkers. Dus vandaar dat dit onderwerp perfect past in het thema deze maand. Doe dit uiteraard met mate. Whiskey in the Jar is een traditioneel Iers volkslied gesitueerd in de Zuidelijke Bergen van Ierland van de 17e eeuw en is door vele artiesten vertolkt. Het gaat over een rapparee, oftewel een bandiet die wordt bedrogen door zijn vrouw. Meest bekend dankzij de Dubliners en Thin Lizzy, maar Metallica deed dat voor hun coveralbum Garage Incorporated, dat verscheen in 1998. Hierop vinden we onder andere Koffers van Mercyful Fate, Motorhead, Diamond Head en Bob Seger. Van dit heerlijke nummer blijven we nog even aan de whisky met de gebroeders Eddie en Alex van Halen. Met de nummer Take Your Whisky Home van het derde album Women and Children First, wat werd uitgebracht in 1980. Dit nummer werd al in 1974, ver voor het album uitkwam, opgenomen en was een van de eerste nummers voor de band. Het gaat over een man die continu drinkt... en zijn partner die daar niet zo blij mee is. Je hoort hem nu en daarna gaan we aan de gin. But I like that bottle Better than the red And she said I think that you're headed For a whole lot of trouble Well, I think that you're headed For a whole lot of trouble Well, I think that you're headed For a whole lot of trouble It's something for us right It must takes me at least halfway to the label For I can even make it through the night oh, Well, I think that you're in for a whole lot of trouble Yeah, yeah, I think that you're in for Play it loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Sandvors. Gin van Kiss na Van Halen's Take your Whiskey Home. Ace freely schreef dit nummer al in zijn hoofd toen hij in de ondergrondse van New York was. Het gaat waarschijnlijk over een dakloze man die alleen zijn fles gin heeft om hem warm te houden. En Freely had alleen een notitieboekje mee toen hij dit nummer schreef. En wist al hoe de gitaarakkoorden moesten klinken. Uh, hij vertelde dat hij nog nooit gitaarlessen had genomen... En niemand wou dat geloven. Cold Gin werd uiteindelijk een kistklassieker... wat verscheen op een gelijknamige debuutalbum uit 1973. Leuk om er even bij te vermelden... is dat de band later hun eigen Cold Gin op de markt heeft gebracht. Geïnspireerd door de straten van New York... en het gelijknamige nummer natuurlijk. Veel bands kwamen uiteindelijk met een eigen whisky- of biermerk. Van Rainbow is er, naar mijn weten, geen drankje uitgebracht... maar drinken doen ze ongetwijfeld graag. Zeker gezien het volgende nummer drinken ze zelfs graag met de duivel. Drinking With The Devil dus gaat over alcoholverslaving... en jezelf helemaal uitputten. Het werd geschreven door Richie Blackmore, Roger Glover... en die ook het produceerde, en Lynn Turner... en verscheen op het album Band Out Of Shape uit 1983... wat het laatste album was voor de band... voor ze tien jaar uit elkaar gingen. In 1993 kwamen ze bij elkaar met een hele nieuwe line-up... en brachten ze in 19 1995, nog één laatste album uit getiteld Stranger in Us All. Ik draai hem nu met aansluitend nummer van Def Leppard. um, Wasted van Def Leppard, wat de allereerste single was voor de band en dat van hun debuutalbum On Through The Night uit 1979 kwam. Het nummer gaat over depressie, dat uh, ...en dat het wegdrinken van je zorgen en verdriet... ...geen oplossing biedt. Alcoholverslaving kwam ook onder de bandleden voor... ...en daardoor verloren ze st gitarist Steve Clark... ...in 1991, die stierf aan een alcoholvergiftiging. Ook Pantera kam uh, kampte met drank- en drugsproblemen... ...en dat was ook de reden dat de band er in 2003 mee ophield. Op hun laatste album, Reinventing the Steel... ...dat in 2000 werd gereleased... ...kwam de band met een eerbetoon aan hun favoriete bands... ...die van grote invloed waren op hun muziek. Slayer en Black Sabbath dus. Dit was te horen in de tekst... van van Goddamn Electric en gaat in feite over het omarmen van de muziek en het leven. Met het doel dat de fans net zo zijn beïnvloed door hun muziek dan zij door eerder genoemde bands. De reden dat het nummer vanavond wordt gedraaid is ook doordat alcohol van grote invloed was tijdens hun carrière. En dat geldt ook voor de navolgende nummer van de band van drummer Vinnie Paul. You'll know you're thing about this clam i love it oh i was just gonna that's exactly uh, hey i um, remember i remember i remember when i uh, remember when i remember when quick time here passed out in the in the booth this booth and we did stuff to him that you do t to ladies and would we, we promise we never tell you what to the club. joe oh, you would your hair looks stupid all all the greatest All the greatest moments of my life, I spent right here in the, in this booth. Maggie's first word. Bart jumping that canyon. Mr. Plow. All the greatest moments of my life. Why is why is label guy trying to punch me? You punch you first, label guy. I gotta go pee. I don't. I, wanna, I don't want to get up. Joe, where's the, that thing? Where's the thing? Where's the catheter thing? No, oh, smile, it's smiles private. Hey, what happens if I blow in this end? Don't, I'll explode. I'm gonna... You do it better than Bonnie. It takes a man to know what a man likes. Hey, you order naturally like the band Hell Yeah from Vinnie Paul, met drink, drank, drunk, nappen. Pantera's goddamn electric. En dit nummer werd gereleased voor het derde album Band of Brothers... dat op 17 juli 2012 verscheen. Hell Yeah was een hardrock supergroep dat ontstond in 2006 met leden van Mudvayne, Nothing Face en natuurlijk drummer Winnie Paul van Pantera. Hij omschreef de band als een bier drinkende, chaos creërende... en op het podium een makende band. Drink, drank, drunk zou zomaar wel eens hun een lied kunnen zijn. Alcohol maakt natuurlijk meer kapot dan je lief is... en dat maakte Black Sabbath ons met dit volgende nummer duidelijk... Meteen ook de meest memorabele van de Born Again album uit 1983, aangezien Ian Gillen daar als enige de lead voor zijn rekening nam. Hij schreef dit nummer dat gebaseerd is op ware gebeurtenissen tijdens de opnames voor het album in de Richard Branson Manor Studio nabij Oxford. Op het terrein bevonden zich een zwembad en een racebaan. Na een avondje flink doorzakken, besloot Ian Gillen met zijn dronken kop een rondje op de racebaan te rijden, maar raakte vervolgens tijdens de eerste ronde een stapel banden, waarvan er een weg kwam te rollen en midden op de baan terechtkwam. Tijdens de tweede ronde reed hij dus over deze band heen... en sloeg hij met zijn auto over de kop en gleed door de snelheid een stuk door... zodat hij bijna in het zwembad terechtkwam. Gelukkig had Gillen zijn helm op en kwam hij er ongeschonden uit... maar zijn auto was compleet trashed. De dag erna schreef hij de tekst van het nummer... die hij met de rest van de band opnam. En dit is het resultaat. I'm Ze met killen als zanger, hoorde je de originele zanger, Ozzy Osbourne solo met zijn Suicide Solution. Dat ook de gevaren van alcohol beschrijft. De Suicide Solution, wat hier bedoeld wordt, is jezelf dooddrinken. drinken. En de tekst uit het nummer probeert je hiermee te waarschuwen. Helaas ontving Ozzy heel veel kritiek over dit nummer... omdat een 19-jarige Amerikaan John McCullum zichzelf doodschoot in zijn kamer... na het horen van diverse ozzy albums waaronder Blizzard Zalvast, waar dit nummer op staat. Volgens zijn ouders moedigde dit nummer hem aan tot zelfmoord plegen. Uiteindelijk verwierp de rechter de zaak dat was aangespannen tegen Ozzy en zijn platenmaatschappij... en was de uitspraak dat het nummer bedoeld was om mensen te waarschuwen... en niet om iemand aan te sporen zelfmoord te plegen. In die tijd worstelde Ozzy zelf ook met alcoholproblemen en schrijf hij dat nummer ook voornamelijk over zichzelf. Over de titel van het nummer ontstond ook veel ophef en verwarring. Solution betekende niet de zelfmoord de oplossing was in dit geval... maar stond voor het mixdrankje. Een drankje dat alcohol bevat op het... Uh op het feit dat overmatig alcoholgebruik dodelijk kan zijn. Van overmatig alcoholgebruik weten deze Schotse piraten ook alles van natuurlijk. Het favoriete thema in hun muziek is alcohol... en een drink laat hun voorliefde voor het goudgele drankje duidelijk horen. Drink werd geregeld. Nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik kan niet goed lezen wat er staat. Sorry. <tie> Geliefd als eerste single van het album Sunset on the Golden Age uit 2014. En is een heerlijke, trashy en folky nummer dat je meeneemt naar de tijd van de piraten. Arr. choices and it makes so little difference how about lowbrow it has dots on it overruled the choice of champions is paps blue robot i can't drink that the metal shavings make my throat bloody well wow, well wow. baby wants a zima hey, hey hey we can all fight when we're drunk now listen why don't we just brew our own beer you can brew your own beer sure the kids at the orphanarium used to do it all the time Ook de mannen van Korpiklani houden wel van een veel op van tijd. je hoorde weer beer van het tweede album Voice of Wilderness uit 2005. En het gaat hoe dan ook, oh, hoe kan het ook anders, over bier en is het ideale feest en drinknummer van de band. De folkband uit Finland lijkt er goed op te gaan, want ze zijn behoorlijk productief. Sinds hun bestaan als Korpiklani hebben ze tot op heden al 11 albums uitgebracht. Met een van vorig jaar als laatste release. Het blijft heerlijke muziek en uh, zelf volg ik ze al een behoorlijke tijd. Live zijn ze ook zeker een feestje. Maar genoeg volkmetal voor dit uur. Ik heb nog één stevig blokje in petto voor het eerste uur alweer op zit. Allereerst hoor je weer de band van Sully Erna met Whiskey Hangover. Dat gaat over iemand die graag veel drinkt en het zat is om aan te moeten horen dat hij moet stoppen met drinken. ...en nuchter moet worden. Na Godsmack hoor je Lamp of God met Elephant Hour... ...dat eveneens over alcoholverslaving gaat. Ditmaal van Zwanger Randy Blythe en hoe het hem kapot maakte. Ik ben zo weer terug naar het nieuws van 12 uur... ...met het tweede uur van Play It Loud... ...en met meer alcoholgerelateerde muziek. Tot zo.